Hallo, mijn naam is Erik Hamoen. Ik ben een van de oprichters van Mirabo en technisch directeur bij Mirabo. Deze presentatie gaat over OBP, oftewel Online Business Processing. Een belangrijke uh, steunpilaar in het online succes van onze klanten. Onze visie, de visie van Mirabo, is dat wij gepassioneerde mensen bij elkaar brengen om onze klanten online succesvol te maken. En in deze presentatie wil ik graag uh, betogen dat de... De vier pijlers van uh, het online succes zijn zoals uh, hier in de eerste sheet. Um, ik zal ze allemaal even, uh, even doorlopen uh, uh, verderop in de presentatie. belangrijke uh, onderscheid hierbij is dat uh, de bovenste drie die leven in een andere wereld dan de onderste... Uh, de bovenste uh, de zijn echt de, uh, leven in de dynamiek van het internet, de dynamiek van de klant, de dynamiek van de markt... terwijl het onderste deel van deze piramide, het interne systeem, helemaal in de dynamiek van de organisatie zit. Dat is een belangrijk verschil, er zijn ook andere hele belangrijke verschillen... maar dit is denk ik een zeer uh, voor de hand liggend uh, uh, verschil. Uh, dat betekent dus dat je bij de bovenste drie delen van deze architectuur... Um, uh, om te beginnen te maken hebt met concurrenten. Uh, als je een website hebt, dan heb uh, je concurrenten heeft ook een website. Een, uh, je zit in een concurrentieveld. En je hebt ook een ander verwachtingspatroon. Het interne systeem uh, in een organisatie... daar verwachten mensen van dat die in ieder geval tijdens kantoortijden beschikbaar is. Uh, terwijl uh, op het internet verwacht men dat een website via 24 keer 7 beschikbaar is. En sinds de komst van Breekband verwacht men bijvoorbeeld ook dat het een snelle omgeving is. Want je weet als een website traag is... ...dat zal het typisch niet liggen aan jouw internetverbinding... ...want vrijwel iedereen heeft een breedbandverbinding. Nou, Dat zijn allemaal verwachtingspatronen waar je rekening mee moet houden. Nou, ik zal kort even de, de piramide doorlopen, van boven naar beneden. Um, helemaal bovenin de piramide, de, de front-end websites... ...dat zijn typisch uh, uh, de, de marketing websites... Um, de marketingafdeling, de creatieve afdeling, speelt hier een rol in uh, het realiseren van een dergelijke website. Er komen of niet of weinig uh, software engineering uh, aan te pas. En uh, het gaat duidelijk om de gebruikerservaring. Uh, ik heb ook in de tekening aangegeven met een muis. Dit is het typisch de typische website die alleen met een muis kan bedienen. Het is een beetje een gechargeerde uh, samenvatting, maar het, het klopt wel ongeveer. Um, als je dan naar beneden gaat, dan um, kom je in uh, het stukje terecht wat over websiteontwikkeling en websitebeheer gaat. Uh, dan zijn we aangeland in een stuk waar software engineering en applicatiebeheer wel een rol gaat spelen naast marketing en creatie. En dat betekent ook dat uh, hier ICT-processen een belangrijke rol gaan spelen. En die ICT-processen worden uh, steeds zwaarder naarmate we nog verder naar beneden gaan in de piramide. Want uh, als we bij OBP uh, terechtkomen, online business processing, nou, dan komen we nog dichter op het proces uh, van onze klanten, is de kwaliteit van het IT-proces uh, nog belangrijker geworden. Um, en het online business process, ja, het is een term die we zelf uh, verzonnen hebben, dus we moeten hem ook zelf goed definiëren. Het is feitelijk het verbindingstuk tussen de website en het interne systeem. Het is iets wat nodig is als je je interne systeem op een of andere manier beschikbaar wil maken of uh, naar de buitenkant of uh, in wil zetten voor de buitenkant. Nou, helemaal onderaan het, uh, uh, het interne systeem uh, uh, van onze klanten. Nou, hier speelt de marketingafdeling een relatief kleine rol in tegenstelling tot uh, de, de systemen daarboven. De doelgroep is ook duidelijk anders waar de bovenste drie stukken uh, als doelgroep heeft, uh, de eindklant heeft. Het interne systeem, het onderdeel van de periode als doelgroep, de interne organisatie. Nou, het centrale punt in deze presentatie en ook in deze tekening is dat online business processing, dat heeft hij ook een apart kleurtje gekregen, duidelijk een ander vakgebied is dan de rest van de tekening. En elk van deze, dat geldt voor elk uh, van deze vier lagen in de tekening. Nou, we zullen hier nu natuurlijk met name betogen dat online business processing een, een, een vakgebied is wat, uh, wat zijn eigen aandacht verdient. Nou zullen we met name natuurlijk kijken van waar verschilt het dan van uh, in wat voorzien verschilt het van uh, het vakgebied websiteontwikkeling en beheer en intern systeemontwikkeling en beheer. Nou, laten we eens even kijken naar uh, wat speelt er nu rond uh, rond rond websiteontwikkeling en beheer. Nou ten eerste uh, uh, websites die zitten in het dynamiek van het internet en dat betekent bijvoorbeeld uh, om te beginnen dat er ...regelmatig releases zijn um, van de website. Het heeft een hele hoge release uh, frequentie. Maar dat is niet het enige. Wat ook heel erg specifiek is... ...is dat het aantal gebruikers van de online omgeving... ...sterker kan verschillen. Als je marketingafdeling uh, een marketingactie begint... ...dan kan ineens, uh, en je hebt een e-commerce e website... ...dan kan ineens het aantal bezoekers enorm toenemen. En dat is echt iets wat je dus niet in de hand hebt... Uh, je hebt natuurlijk wel die actie uh, in de hand, maar hoeveel bezoek er daadwerkelijk op je afkomt, dat weet je niet. Dus dat, dat is heel erg bepalend uh, voor hoe je die architectuur opzet, hoe je je code schrijft enzovoort. Dus dat, dat maakt dat het een apart vakgebied is. Nou, daarnaast is natuurlijk de, uh, uh, de snelheid uh, belangrijk en men verwacht ook dat het 24x7 beschikbaar is. Het heeft ook grote implicaties op dit hele vakgebied, karakteriseert het vakgebied ook uh, heel erg... Nou, als je vervolgens een internetsite maakt met een koppeling naar een intern systeem. Nou, wat er typisch dan bij zal komen, is uh, dat er geld een rol gaat spelen. Hè, dat er transacties gedaan kunnen worden uh, met het interne systeem, uh, die misschien direct een waarde vertegenwoordigen, misschien meer indirect een waarde vertegenwoordigen, maar wel die duidelijk uh, uh, de internetsite van extra groot belang maken. En die alle andere factoren ook van extra groot belang maken. Hè, bijvoorbeeld de 24 x 7 beschikbaarheid. Op het moment dat er omzet gemoeid is met een website, betekent het ook dat als een site niet beschikbaar is, dat dan omzet verloren gaat. En dat de beschikbaarheid van de site en alle andere factoren die in staan ook, een extra zware rol gaan spelen. Daarom is het ook al duidelijk dat uh, er een duidelijk onderscheid is tussen het OBP vakgebied en het website vakgebied. Nou, hebben we nog één punt even nog te uitgehaald. Dat is de uh, rond de, uh, de piekbelasting. Dat is wel een heel erg specifiek onderwerp... wat wel even extra aandacht verdient... Um Schaalbaarheid uh, en het opvangen van piekbelastingen, dat speelt rond websites, dat speelt ook in OBP. Dat speelt wat minder op het, de vergelijking die we nu gaan maken met de interne systemen. Kijk, je moet het zo bedenken dat een, um, een website waarvan je mogelijkerwijs kunt verwachten dat er veel verkeer op afkomt, dat je die moet op kunnen schalen. En uiteraard kun je dat niet oneindig schalen op, uh, op instantaan niveau. Maar je moet uh, direct, dus je moet direct een bepaalde piek kunnen opvangen, in een uh, in de kwestie van uren moet je nieuwe systemen in kunnen zetten en in een kwestie van dagen moet je in principe een onbeperkt aantal nieuwe systemen in kunnen zetten uh, als je de flexibiliteit wil hebben om pieken op te vangen. Dat is duidelijk een andere dynamiek dan in de, uh, in de, uh, in de wereld van de interne systemen. Nou, dan nu naar de interne systemen. Um, het is een, daar, om te beginnen is het een veel overzichtelijkere wereld. Uh, als je bijvoorbeeld een SAP-systeem hebt of een Siebel-systeem wat draait binnen een organisatie, dan is om te beginnen het aantal gebruikers daarvan veel overzichtelijker. En die gebruikers die gebruiken dat systeem typisch tussen, uh, tussen 9 uur ochtends en 5 uur middags, laten nou, we zeggen tijdens kantoortijden. Het aantal processen wat erop draait, backup-processen, batch-processen, is ook overzichtelijk. Je hebt zelf in de hand. Je weet welke processen dat zijn. Je kunt waarschijnlijk die processen zelf Starten en stoppen. Je kunt zeggen van nou we gaan s'nachts de dikke processen draaien. Of s'nachts de zwaardere processen draaien. Om het systeem overdag niet te veel belasten. Te belasten. Um, je weet ook hoe de ontwikkeling van je gebruikersgroep is. De belasting van het systeem is daarmee overzichtelijk. Het aantal releases is meestal ook overzichtelijk. Als je een, een, een subsysteem opdraait of een mainframe met COBOL programmatuur. Dan weet je vaak ver van tevoren wat voor releases er aankomen, Wat er ongeveer in zit. Um, de situatie is uh, in zo'n soort omgeving... Veel meer onder controle. Nou, stel, wat, wat, wat zou er nou gebeuren op het moment dat ik zeg... ik maak geen onderscheid tussen de, de OBP-wereld en de wereld van het interne systeem... en ik ga gewoon direct uh, uh, uh, het interne systeem ook gebruiken om uh, ontsluiting te doen naar het internet...